5 uur. Het NOS-journaal. Gert Kluk. Zware explosie in Oslo bij regeringsgebouw. Tenminste één dode. Verwarring over omvang Griekse steun tussen Nederland en Europese Commissie. En Servische Kroaat Hacic overgebracht naar VN-gevangenis in Scheveningen. In de Noorse hoofdstad Oslo is een zware explosie geweest bij regeringsgebouwen... en het kantoor van premier Stoltenberg. Er wordt gemeld dat Stoltenberg gewond is geraakt... Maar hoe ernstig is niet bekend. Hij is in veiligheid gebracht. Of het om een aanslag gaat, is nog niet bekend. Maar voor het gebouw is het wrak van een auto te zien. Het lijkt te gaan om een autobom. Volgens de Noorse televisie is er één dode. Ooggetuigen hebben minstens acht gewonden op straat zien liggen. Door de klap werden de ramen uit het gebouw van 17 verdiepingen geblazen. Na de explosie ontstonden branden. Boven Oslo is zwarte rook te zien. Alle wegen naar het centrum van Oslo zijn afgesloten.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 De Servische Kroaat Goran Hacic is overgebracht naar de gevangenis in Scheveningen. Hij landde eerder vanmiddag op Rotterdam Airport met een vliegtuig vanuit Belgrado. Hacic is de laatste verdachte die werd gezocht door het Joegoslavië-tribunaal. De voormalige leider van de Serviërs in Kroatië wordt aangeklaagd... wegens misdaden in de Balkanoorlog in de jaren negentig. Hij werd eerder deze week in het noorden van Servië gearresteerd... nadat hij jarenlang op de vlucht was geweest. In het De La Mar theater in Amsterdam is een herdenkingsbijeenkomst gewezig, ge, gehouden... voor Johnny Kraaikamp, die zondag op 86-jarige leeftijd overleed. Er zijn zo'n 600 genodigden en er waren optredens en toespraken. Als eerste sprak zijn zoon John Kraaikamp junior. Dat ik zielsveel van hem heb gehouden, zeg ik u nu. U met een hoofdletter. U het publiek. Hij hield ook zielsveel van u.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 goed meegewerkt aan een onderzoek naar samenzwering en het opzettelijk beschadigen van beveiligde computers. De vier blijven wel verdacht, zegt het OM.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 De fiets van mij, wielrenner Johnny Hogerland in de negende toeretappe in het prikkeldraad belanden wordt voor het goede doel geveild. Hogerland heeft zijn fiets beschikbaar gesteld voor de organisatie Tour for Life, die zich inzet voor artsen zonder grenzen. De veiling begint maandagochtend om 9 uur op de Facebookpagina van Tour for Life en duurt een week. De fiets van Johnny Hogerland is ondanks de crash nog in uitstekende staat. Het weer, de bewolking neemt verder toe en vooral in het noorden valt een enkele bui. Het weekend verloopt herfstachtig met veel buien en wind. Het wordt smiddags niet warmer dan 16 tot 18 graden. ANWB-verkeersinformatie. Er is eigenlijk geen sprake van een avondspits. Het is wel druk op de A2, Eindhoven richting Maastricht. Tussen Meersen en Maastricht, 4 kilometer. 4 kilometer op de A9, Amstelveen richting Alkma... tussen knopend Raasdorp en knopend Rotterpolderplein... Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland te, staat een file tussen knopend Brechtseplein en knopend uh, Kleinpolderplein van 5 kilometer. Dat komt door een ongeluk. De rechterrijstrook is daar dicht. U kunt beter omrijden via de Benelux-tunnel vanaf knopend Ridderkerk. tussen over de A15 en de A4.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 Zes minuten over vijf, geen tijd te verliezen. Want we willen weten hoe het gaat, Gio. Hadden we net een samensmelting gehad. Hadden we 14 man aan kop van de wedstrijd. En inmiddels hebben we weer een andere situatie. Twee koplopers. Ryder, Hesjedal en Pierre Roland. Op weg naar de laatste sprint. De tussensprint. Jawel hoor. En Boerdoison aan de voet zo'n beetje van de Alpen du West. Daar zijn de punten te halen voor de supersprint. Ze hebben een kleine voorsprong op het trio. Op Costa, Riblon en Jeannesson. U hoorde het al. Het zijn niet de allergrootste namen uit die eerste Groep die weg zijn gesprongen. Want de groten die houden elkaar in de gaten. En wat gebeurt er als die groten elkaar in de gaten houden? Dan komt het peloton eraan. Want die gaan nu aansluiten. Het peloton. En daar ben ik toch even heel benieuwd op. Want hier zien we die mannen zitten. Daar zie ik Baredo. Mollema, Tendam. Uh, Hees. Luis Leon Sanchez zit er ook nog bij. En Thomas de Gent. Ik heb geen Rob Ruig gezien. Sebastian, ben jij ook aan de kant gaan staan? Wij, zijn, uh, wij, wij werden er vooruit gestuurd. Wij moesten er uh, vooruit. En dus zijn we net de twee koplopers voorbij gereden, Hesjedal en Roland die op weg zijn naar de tussensprint maar dat peloton kwam heel heel rap dichterbij en dan kun je dus eigenlijk zeggen dat het werk van Contador en van Andy Slek voor niets is geweest want aan de voet van de Alpe smuit, Smelt dat dus allemaal weer samen ici Radio Tour de France le spectacle de la N.O.S. Hier is natuurlijk allemaal hartstikke leuk, maar uh... de tour is nog veel leuker Rio. Jo, oh, de tour is geweldig. Deze dag is een fantastische dag in de geschiedenis van de Tour de France. Hoe die verder ook afloopt, maar onvoorstelbaar wat daar allemaal gebeurt. We hebben zojuist die tussensprint gehad in Boer Die stelt natuurlijk niks voor. Maar meteen daarna draaiden de mannen de berg op. Ryder Hesjedal was de eerste die daar naar boven draaide. Gevolgd door Pierre Roland. En nu slaat het echt letterlijk in het peloton helemaal uit elkaar. De gele trui is in ieder geval op achterstand. En Bouke Mollewa. Mollewa. is aan de aanval. Samen met Cadel Evans. Sebastian, wat zie jij? die nog eventjes niet heeft. Hij staat stil in een van de eerste bochten van de Alpe du West met de stopwatch in de hand. En dan gaan we dadelijk die renners opwachten als ze beginnen... aan die beklimming dus van die berg waar het een heel klein beetje druk is... zullen we maar zeggen. Wat een volk hier langs de kant. Je hoort ze wellicht op de achtergrond allemaal juichen... voor die twee koplopers die eraan zitten te komen. Hier komen de laatste motoren de, de bocht door. En dan is het wachten of die koplopers rollen af. En uh, op Hesjedal. Zijn ze er nog of zijn ze al overstoken? Nee, ze zijn er nog. Hier komt Hesjedal. Hesjedal aan de leiding. Roland in tweede positie. De stopwatch is ingedrukt in die bocht. En dan is het afwachten. Dan is het afwachten op de eerste achtervolgers. Hesjedal leidt de klim met die bolle rut van hem. Roland in dat uh, groene shirt daarachter. De stopwatch staat inmiddels op 20 seconden. Hier komen weer wat motoren door de bocht heen gereden. Daar komen de motoren van de Frans televisie. En hier zien we dan inderdaad cadel Evans met Bouke Mollema op 30 seconden. Met z'n tweeën met een gek die van de weg wordt geplukt. Dan uh, tweeën uh, of één knecht voor, Kedell, voor Andy Slek. Slek in tweede wiel. Dan Frank Slek. Komt erdoor. door Velitz Velits zit daar nog bij. En Barredo volgens mij in laatste positie. En hier slaat het helemaal uit elkaar. De gele trui rijdt op 49 seconden. En dan valt er een gat naar de witte trui Taram ook op achterstand. Dat is de situatie op de eerste meters van de Aldues. Hier komt Laurens dan op één minuut. Maar inderdaad, hij is een achtervolging. Bouke Mollemaan. Twee man aan de leiding. Ryder Hesjedal en Pierre Rollo. Op 31 seconden zouden die achtervolgers zitten. Maar volgens mij komen ze veel dichterbij. Gaat het allemaal veel sneller. Die achtervolgers die dan in de buurt moeten komen. Maar we hebben op dit moment valt hier het beeld uit. Hoe krijgen ze het voor elkaar? De organisatie hier. Nu valt het beeld hier op de de momentaarpositie uit ja, en zijn wij verstoken van Beelderse Bas. We rijden weer inmiddels achter het groepje met Laurens ten Terwijl daar vooraan dus uh, ik ook even meeluisteren met uh, de toerradio. Maar het is hier verschrikkelijk druk met mensen. Het paardje is smal. Taramee, die moet er in ieder geval af in die groep. Gio. Ja, ik zie niks jongens. Dus de, wij, kunnen wel even, wij kunnen wel even. Want uh, uh, Mollema is ingelopen samen met uh, uh, Evans. En Contador gaat allemaal in de attack nu op de Alptuur West. En de gebroeders schlek proberen het gat te dichten. En Evans zit weer in de groep. En Mollema is al teruggezakt in deze groep. Maar andermaal, Sebastian, jij hebt weer beeld. En uh, Alberto Contador, Alberto Contador wordt, gemeest, wordt gemeld in de problemen op 15 seconden van de twee leiders. Alberto Contador heeft het moeilijk. Ja, Betaalt misschien wel de inspanningen van uh, eerder vandaag hier in deze fantastische etappe. Het zijn allemaal eenlingen op elkaar. De duwtjes voor uh, Laurens Stendam zie ik hier voor me En daar heel in de vette zie ik ook de gele trui over moeilijk hebben gesproken. Gio, de gele trui heeft het heel zwaar. De gele trui heeft het zwaar. En daar zie ik Contador. Andy Sleck daar ook nog achter. hoor. Contador is niet in de problemen. Contador is in de aanval. Contador rijdt weg. Contador doet het in zijn eentje. Hij rijdt uh, gewoon weg bij Cadell Evans. Hij rijdt weg bij Andy Schlek. En horen eens even wat er hiernaast allemaal uh, gebeurt. Er wordt geklapt hier in het commentaar. Ook de Spanjaarden worden helemaal gek. Klein verzetje bij Alberto Contador. De man die meteen in de aanval ging op de Col de Latte. En nu doet hij het gewoon weer op Alpen, die Bouke Mollema. Die is helaas uh, gezien. Die zien we daar steeds verder uh, terugzakken. Die rijdt nu in, uh, wat is het, 11e, 12e positie. Maar die mannen erachter, ja, die zullen het allemaal moeten doen. En de gele trui, die is ook gezien. Die gaat ook weer grote achterstanden oplopen. Maar die rijdt nu bij Rijn-Taramee. Vukler en Taramee samen op achterstand. En wij uh, rijden bij uh, Laurens Stendam in de buurt. Die langzamer zeker in de buurt komt bij dat groepje met die gele trui. Want die zien we een etage hoger rijden. Ja, de Tour Radio zei het toch echt even. Contador aan difficulté. Maar daar hebben ze dus een, uh, ze dus een foutje meegemaakt. Contador is weer in de aanval op deze Alpe Wat een volk. Wat een volk. Als dit allemaal maar goed gaat. Helemaal tot boven toe, Gio. Want een ongeluk zit hier toch echt in een klein hoekje. Absoluut. We hebben het gezien met Guerini, die Italiaan die ooit de etappe hier won. Die door een uh, fotograaf, uh, uh, ja, een, een, een toerist die een foto stond te maken... Onder te boven werd gelopen. Contador inmiddels bij Hesjedal en Roland gekomen. Dan zien we daarachter, zien we Andy Schlek met Cadill Evans. Cadill Evans toch wel weer een versnellingje te zwaar rijden. Maar ja, zo rijdt die Australië nu eenmaal. En meneer de politieagent als u nou ook een beetje aan de kant gaat dan wordt het wel makkelijker. Nu gaat Contador weer op de pedalen staan. en probeert die Roland en Hesjedal te lossen. Hesjedal die is gezien. Roland blijft voorlopig nog in het wiel. Contador is los. Het gaatje met Schlek en met uh, Evans. Is niet groot hoor, metertje of honderd. Er wordt uh, vijf seconden gegeven inderdaad als uh, voordeel nu voor Alberto Contador op uh, Andy Schlek en dat uh, groepje. Maar wat is die dan toch weer netjes in de aanval gegaan? Alberto Contador die het gisteren zo moeilijk en moeilijk en moeilijk had. Wij zitten nu achter het groepje met de gele trui. Het groepje met Thomas Vecler die daar ook uh, zit met Rijn Tarame. Maar die volgen al op uh, meer dan een halve minuut, zal tegen de minuut aanlopen. Op de mannen hier vooraan op Alberto Contador om precies te zijn. Samuel Sanchez, Frank Slek, Damiano Koenigo, die zijn allemaal gelost. Die rijden daar op achterstand. Riblon zit er ook bij. Thomas de Gent probeert met de moed en wanhoop nog aan te sluiten. Peter Velliet zit daar nog in het wiel. Maar die rijden op achterstand hoor. En hier zie ik Andy Slek uh, met Cadel Evans in het wiel. En dan is het toch even interessant om te gaan kijken naar die verschillen tussen Contador en de anderen. Op Verclair heeft hij 4-44 in het klassement. 4 minuut 44, op Andy Slek 4 minuut 29 achterstand, op Frank Schlek 3 36 op Evans 3 32 Ja, het kan allemaal, Contador in zijn eentje, want hij heeft Roland gelost. En wat ziet het er dan weer prachtig uit, die Contador? Dansen, dansen, dansen, dansen, allemaal van die korte pasjes, de dobbelen voor Alberto Contador. En wat zal uh, Roland even zijn stuur in tweeën slaan, wat zal die balen dat hij eraf moet bij uh, Alberto Contador? Want ja, het was natuurlijk wel een kans uh, geweest voor uh, hem... Om misschien wel voor de tegen te gaan. Maar ja, Alcontador is ontketend. 13 seconden heeft hij op het groepje met Andy Schlek en met Cadel Evans. 13 seconden wordt gegeven, Gio. 13 seconden wordt gegeven en ik heb hier een verschil tussen Contador en de achtervolgers die Gregorio, Tarame, Losli, Verclair. De gele trui dus, 58 seconden, die wordt alweer op een minuut gezet. En we zijn nog maar net begonnen met die klim. hoor. Nou is dat begin van de klim van alpen die west wel heel erg lastig hoor. Dat is verschrikkelijk stijl. Cadel Evans, dat zagen we net, Robin McEwen melden. Die heeft een hekel aan deze berg, vooral vanwege de onregelmatigheid. De voortdurende verschillen in stijgingspercentages. Nou ik ben benieuwd wat er gebeurt. Ik kijk naar de gele trui. Bouke Mollema daarbij nog in het wiel. Jacob Voegelsang zit daar ook nog voor. Rijn Taramij zit daar nog voor. Bouke Mollema, probeer gewoon aan te sluiten bij Thomas Verclaire, jongen. Dan blijf je in ieder geval nog in beeld rijden. Wat gaat al lang niet meer om de etappeoverwinning. Die etappe overwinning, nou, dat is in ieder geval lijkt het een prooi te zijn voor Alberto Contador, maar hij heeft nog 11 kilometer te klimmen. Ja, altijd moeilijk hoor, Bouke Mollema, daar in dat wiel van die gele trui, onder andere. Wij zijn hem net gepasseerd en we zitten nu achter het groepje met de Olympisch kampioen Samuel Sanchez. Met Frank Slek, met Peter Velits daarbij. Met Damiano Cunego en met een van de mannen van Aje de Dat zal toch haast Jean-Christophe Perrault moeten zijn die daar op dit moment rijdt. Zij rijden hier met z'n allen omhoog. En daarvoor zien we dan Cadel Evans rijden met Andy Slek. En volgens mij ook met Pierre Rolland. En dit groepje, het groepje met Frank Slek gaat dadelijk neerstrijken op het groepje met Andy Slek ja, er zit nog een Spanjaard voor. Er zit nog een Spanjaard voor. Helemaal eens in zijn eentje. Alberto Contador. dansend daar vooraan. Terwijl ik nu weer kijk naar die gele trui. In het spoor van de Witte Trui. Dus Veucler in het spoor van Tara mee. Thomas de Gent knapper. Die rijdt nog een stukje daarvoor. Die rijdt daar in het groepje met Velits. Met Koenigo onder andere. Met Riblan. Met Sanchez, met Frankslek. Ja, daar zit gewoon de beste man van Caselei. Op dit moment in deze etappe. Toch maar even noemen. Maar daarvoor zien we Contador. En dat verschil met uh, Schlek en Evans dat is inmiddels 24 seconden geworden. Hesjedaal zit daar ook bij. 24 seconden dus voor Alberto Contador. Dat betekent dat het groepje met Kedel Evans, uh, terwijl ze door bocht 15 rijden van de Alpe d'Huez. Weet u ongeveer waar we zitten? Dat ze uh, een, een halve minuut ongeveer hebben op het groepje met Samuel Sanchez. Met de Gent inderdaad en met Frank Schlek. En die gaan er echt in rap tempo naartoe hoor. In rap tempo onder aanvoering van Samuel Sanchez gaan zij neerstrijken op het groepje met, Franks, uh, met Andy Slek, met Cadel Evans. En wie zien we daar nog meer bij? Dat is natuurlijk Ryder Hesjedal. Samuel Sanchez kijkt achterom en rijdt nu de laatste meters dicht... naar dat groepje met Cadel Evans. Zij dus bij uh, elkaar uh, hier gekomen. En dan zit dus hiervoor nog Contador in ieder geval, Guido. Cudigo en Riblan even gelost uit dat groepje dat net aansluiting kreeg. Maar die lijken er nu wel weer bij te komen. En uh, de leidensweg van de gele trui zien we weer een beeld. Hij deed knap hoor, hij kwam na de Galibier weer goed terug. Maar nu gaat hij heel veel tijd verliezen hoor. Thomas Verclaire in zijn gele trui. Want hij staat daar bijna geparkeerd en nu is het zeker geen buitenblad meer. Het is binnenblad en dan ook nog eens een keer een ontzettend klein versnelletje voor Thomas Verclaire. Misschien wel net zo klein als het versnelletje van Contador. Maar ja, die heeft één ding geleerd van Lance Armstrong. Klein naar boven rijden. Blijven draaien. Gewoon zorgen dat je op een hele hoge frequentie naar boven rijdt. Laat dat hard maar werken. Laat die longen maar zuigen. De lucht opzuigen. Hij kijkt even om. Hoe groot is het verschil? Het verschil is 35 seconden. Met Slek, Aschedaal en Evans. laatste 10 kilometer inmiddels voor Alberto Contador. En wij hebben dat spandoek nog niet gezien. En mijn stopbord staat toch al op 25 seconden inmiddels. Terwijl daar Andy Slek aan de leiding gaat. Nu komt dat spandoek langzaam maar zeker om de bocht heen gezet. Maar ze zijn er nog niet onderdoor. Andy Slek met het rode rugnummer op zijn rug. Nu. De ronde door op 37 seconden van Alberto Contador. Andy Slek gisteren de renner met de meeste strijdlust. Maar vandaag gaat die prijs naar Contador. En daar gaat dan Frank Slek in de tegenaanval. Frank Slek demareert uit dit groepje weg. Krijgt Cadel Evans met zich mee meteen in het wiel. Zit niet echt veel snit nog op die demarrage. Alhoewel Koenigo er toch aan de achterkant af moet. Frank Slek die het tempo verhoogt. Evans in het wiel. Dan Andy Slek en Frank Slek ziet dat hij niet wegkomt. En dus valt het hier weer stil. Wat een rare demarage was het trouwens weer. Een typische Schlek demarage zou je bijna zeggen. Behalve dan gisteren natuurlijk die geweldige demarage van Andy Schlek. Maar Frank Schlek demareert terwijl hij gewoon omgekeerd op de fiets zit. Terwijl hij omkijkt van waar blijft de rest. En dat moet je natuurlijk niet doen. Je moet blind gaan. Gewoon je adembewijzen inhouden. Je ogen dicht en dan maar gewoon trappen. En maar zien hoe ver je wegkomt. Contador die kan dat. Contador ja soms lijkt het net alsof de film versneld wordt afgespeeld. Zo licht trapt hij. Zo snel draait hij. Ik kijk. Ook naar Pierre Hollande. 19 seconden achter Contador. De tweede man in de wedstrijd. Hij zit nog steeds een stukje voor de concurrentie. En dan die groep erachter. Waar jij achter zit, Sebas. De beide slekjes. Sanchez, Hessendaal. Perrault van AG2R zit daar nog bij. Evans, Koenigouw, Velits en Thomas de Gent van Vacansoleil. Mooi groepje van 9 man. Die zit op 37 seconden. De gele trui op 1 minuut 31. Ja, er wordt gekeken en gekeken en gekeken in dit groepje. Het is alsof we bezig zijn met een rit in de Pyreneeën. Maar we zijn nu bezig in de rit, met de rit in de Alpen. En er is er eentje weg. En dat is dus Alberto Contador. Rolanda dus tussen. En hier wordt vooral gekeken tussen Andy Slack en Cadel Evans. Die strijdt om dat algemeen klassement in de wetenschap dat Cadel Evans die hele sterke tijdrit van hem heeft, die nu morgen kan gaan uitbuiten. Maar dan mogen ze Alberto Contador hier op de Albuest niet al te veel weg laten lopen. Wij gaan heel even onderbreken, want we gaan even naar Gert Kluk voor het laatste nieuws vanuit Noorwegen. De explosie van eerder op de middag in het Noorse regeringscentrum was een aanslag. Dat heeft de politie in Oslo meegedeeld. Volgens de laatste berichten zijn er zeker twee doden. Een onbekend aantal mensen is gewond geraakt. Premier Stoltenberg is in veiligheid gebracht, meldt een regeringswoordvoerder. Of dat betekent dat hij niet gewond is geraakt is niet duidelijk. Iets voor half vier was er in het regeringscentrum in Oslo een zware explosie te horen. Bijna alle ramen werden uit het gebouw in de omtrek geblazen. Op straat was het wrak van een auto te zien, maar of de bom daarin verstopt zat, is niet duidelijk. Na de explosie ontstonden branden boven Oslo was zware, zwarte rook te zien. Alle wegen naar het centrum van Oslo zijn afgesloten. En dat is het laatste nieuws over de aanslag in de orde. Wij gaan weer terug naar de hectiek van de Aude US met contador in de aanval, Guido. Wat gebeurt er toch veel? Peter Velits gaat nou even op de pedalen staan. Doet dat aan de buitenkant van het groepje dat in de achtervolging is. En dat steeds meer achterstand oploopt op Alberto Contador. 46 seconden is het verschil al geworden tussen Contador en de negen Daartussen nog steeds Pierre Roland op 16 seconden. De helper eigenlijk, de trouwe helper van Thomas Verclerc. Maar die moet het helemaal alleen doen. En ik zei het net nog de, de richting van Bauke Mollema. Zorg dat je bij die Thomas Verclerc blijft. Hij doet het niet goed hoor, Bouke Mollema, want hij rijdt weg bij Verclerc. Samen met David Loosny, de Zwitser van Lampre. Met Jacob Vogelsang, uh, dat is uh, ploeggenoot van uh, Contador. Dan hebben we daar nog uh, bij zitten. Ja, er zaten nog wat andere mannen bij. Maar dat doet er ook eigenlijk niet toe. Mollema dus in ieder geval uh, voor de gele trui. En Contador, ja, dansen, dansen, dansen, dansen. Niet op de vulkaan, maar gewoon dansen op Alpen-U-West. En nu krijgen we een aanval van Peter Velitz. En Samuel Sanchez die daar dan achteraan probeert te komen. Velitz springt weg uit het groepje... Met de, de beide Slekjes en met Cadel Evans. Dat is inderdaad uh, wat ik zie gebeuren daar. Velits rijdt weg. Sanchez die kruipt daar langzaam maar zeker naartoe. Omgekeken wordt er door Andy Slek daar in het wiel. Cadel Evans daar achter dan weer in het wiel. Frank Slek. Ja, uh, Contador die rijdt dan op kop. Maar ja, die moet 4 minuten en 29 seconden moet die, uh, goed maken op Andy Slek. Dus Andy Slek zal, zal het niet zo heel erg vinden als Contador hier bijvoorbeeld een half minuutje of een minuutje pakt. Dat zal hij allemaal nog wel goed vinden. Maar Velits is hier in ieder geval weg. Samuel Sanchez is ook uit het gezicht, uit het zichtsveld. En er wordt gekeken door Frank Slek in het gezicht van Cadel Evans. Zal ik je eens wat vertellen? Je had het over een half minuutje. Wat hij op zich niet erg zou vinden om dat te verliezen op Alberto Contador. Het verschil is inmiddels opgelopen tot 1 minuut en 30 seconden maar liefst. 1 minuut en 30 seconden voor de beide Slekjes. Voor Cadel Evans, voor Kunego. Dat zijn toch de mannen die klappen krijgen hier hoor van de koploper. ...van Alberto Contador. En als we dan vooruit kijken, we zien dan die Alpen du West... ...met al die bochten oplopend in de richting van de finish hierboven op Alpen du West... ...waar de massa zich inmiddels heeft verzameld. Ja, dan denk ik dat hier toch hele mooie dingen gaan gebeuren. In ieder geval een mooie koers. Sanchez nog steeds ook met een gaatje, gaatje op de slekjes en op Evans. Het is een seconde of tien, zo'n beetje schat ik in... ...wat hij heeft inderdaad op het groepje met Cadel Evans... ...met Frank en Andy Slek, met Thomas de G. Laat ik dat niet vergeten, zit hier ook altijd nog steeds hartstikke goed bij. Rijder Hesjedal die verwoede pogingen moet doen om niet gelost te worden. Dat lichaam gaat werkelijk waar alle kanten op van die grote Canadees. En Damiano Kunigo zit daar ook nog altijd bij. En nu gaat Thomas de Gent gewoon weg uit dat groepje. Ja, dat is toch een teken. Dat is een teken dat Thomas de Gent hier gewoon ook weet te demareren Als derde na Velits en Sanchez uit dit groepje. Dat is gewoon een teken door over de vorm op dit moment. ...over de benen van Frank en Andy Slek. Mooi is dat hè, Thomas de Gent op de allereerste dag van deze Tour in de D ...op weg naar Les Serbier lag hij erbij bij die grote valpartij... ...dankzij die toeschouwer in het geel. En uh, hij lag erbij, hij lag er slecht bij. Hij zou de Tour niet kunnen uitrijden, hij zou de Pyreneeën niet eens overleven. Nou, hij heeft het allemaal overleefd. heeft onvoorstelbaar veel achteraan gereden, die Belg van de vakantsoleiploeg. Maar inmiddels uh, is hij weer hersteld en gaat hij in ieder geval op jacht naar de mannen die voor hem rijden. Op jacht naar Sanchez, naar Velitz, naar Roland. Maar Contador, Contador is gevlogen. 44 seconden het verschil tussen Contador en de drie achtervolgers. 1 minuut en 42 seconden het verschil met Schleks, de beide Schlex en met Cadel Evans en Koeniggo. 2 minuten en 37 het verschil met de gele trui. Wat gebeurt hier allemaal op Alpen US? Ja, dat vraag ik me ze nu dan ook af. En niet alleen in sportief opzicht, maar ook als ik kijk naar de gedragingen van sommige tussen aanhalingstekens supporters. Want het aantal bijna ongelukken met motoren en ook met renners... dat is al niet meer op één hand te tellen. Houdt u zich toch in en blijf gewoon in ieder geval netjes aan de kant staan... en moedig op die manier de renners toe. In dat groepje is het Andy Slek die nu het werk alleen moet doen. Want Frank Slek zakt langzamer, zeker naar de achterkant. Hij heeft alleen nog maar een hesje dan achter hem. En nu is het dus aan Andy Slek met Cadel Evans in het wiel... om in ieder geval dat gat met Contador niet al te groot te laten worden. Andy Slek kan voorlopig niet meer doen... Dan... Dan gewoon tempo blijven rijden met Cadel Evans in het wiel. Ja, die zit weer op de fiets zoals hij altijd op de fiets zit. Geblokt. Hij leidt, hij leidt. Uh, je ziet het gewoon aan zijn gezicht. Een grima's op zijn gezicht. En als je dan kijkt naar Contador, de gevleugelde klimmer. Het is echt ongelooflijk mooi om te zien hoe Contador hier naar boven rijdt. Mooi die handjes bovenop die handgrepen. In een cadans, in die lichte versnelling. Die benen, die malen maar, die malen maar. Alsof hij in een tredmolen zit. Als een marmot, als een, als een kaart. Zavia in de tredmolen. Zo gaat hij omhoog. Alberto Contador. 2 minuten en 40 seconden is nu het verschil met de gele trui. En wat zie ik nu ineens staan? 52 seconden nog maar het verschil. Met die groep, met achtervolgers, met die twee slekjes. Hesjedaal, Piero, Evans, Kunigo en de Gent. Dan hebben ze zich toch wel heel erg vergist hier hoor. Dan hebben ze hier lopen prutsen met de tijdverschillen. Ja, nadat ze eerder al niet helemaal slim waren met het geven van Contador in moeilijkheden. Wat is gewoon een aanval bleek te zijn. Maar ja, kan me Voorstellen met al die mensen hier op de Alduessen dat ze nu en dan ook voor de ASO de organisatie van de tour moeilijk werk is. Misschien, Gio, kun jij me dadelijk een top geven als je Contador ergens ziet rijden, misschien een bocht door ziet gaan of uh, langs een spandoek ziet rijden. Dan kunnen we dadelijk eens even zelf het verschil gaan opnemen tussen Contador en dit groepje waar Andy Slek aan de leiding gaat, nog altijd. Cadel Evans dan in het wiel, dan zit uh, Frank Slek daarachter, dan daarachter zit uh, Perro, dan Koenigo en dan maar die twee laatste op een heel klein gaatje van het Andy Slek van Frank Slek en van Cadell Evans. Ja, één minuut is nu het verschil. Het loopt nu wel weer een beetje op. Maar toch absoluut niet die 1,42 die we net hebben doorgekregen. En je laat je ook een beetje in de luren leggen door de manier waarop Andy Slek op de fiets zit. Die rijdt een wat zwaardere versnelling dan Contador. En dan lijkt het ook net alsof Contador veel harder omhoog rijdt dan Andy Slek. Maar dat is niet zo hoor. Want ze halen nu zelfs weer wat van die tijd af. Nu wordt het echt een gevecht om Seconden. 55 seconden, het verschil nog maar. Sanchez en Roland rijden op 22 seconden van Contador. Het zit dus allemaal veel dichter bij elkaar dan iedereen dacht. Alleen Veuclair, die is gezien, die rijdt op 2 seconden. 50. Er is een Nederlandse politieagent uh, actief in de, de Tour de France. Die helpt een beetje met het assisteren van de Fransen... in de gebieden waar veel Nederlanders staan. Nou, die heeft de druk. Wat een uh, mens hier langs de kant van de weg. Maar sorry dat ik het zeg, er zijn er toch ook een heleboel bij... die zichzelf wat belangrijker vinden dan de koers. Andy Slek nog altijd aan de leiding. Terwijl Tom Danielsen zeker terug begint te keren in dat groepje. Tom Danielsen, de nummer 9 uit het klassement... begint weer aansluiting te krijgen... in. In het groepje met zijn ploeggenoot Hesjedal. Met Frank en Andy Slek en met Kedell Evans. Op een minuut ongeveer van Alberto Contador. Ik zie Andy Slek nu even in het gezicht. En dat gezicht ziet er nog steeds sereen uit. En Contador ja, die klimt. En ik zou je zo graag een top willen geven. Maar we kijken hem continu rechts in het gezicht. En ik kan wel zeggen, er staat een man met een gek petje aan de kant van de weg. Dat is de top. Maar er staan miljoenen mensen langs de kant van de weg. Nou ja, niet overdrijven. Tienduizenden mensen langs de kant van de weg met gekke petjes. Dus uh, er is nauwelijks iets te zien hier op Alpen du West. Het lijkt allemaal op elkaar door die haag van mensen. Het enige dat we kunnen zien, dat is de renners. Gelukkig kunnen we de renners nog zien. Frank Slek met een compleet open gerits shirt. Dansend op de pedalen in het wiel van Kedel Evans. Die zoals gebruikelijk, ja met, bijna wou ik zeggen, met zijn dikke kont op die fiets zit. Maar dat heeft hij natuurlijk niet. Maar hij zit geblokt en daar gaat Contador weer. Ja, weer langs een oranje haag. Hij is uh, de leider in de wedstrijd. Hij gaat nu een bocht door. Laat Dit dan de top zijn. Een bocht met een oranje streep, een oranje verf op de weg, Sebastian. Daar is hij nu overheen. Het is langs het kerkhofje, daar in de klim van de Alpen du West met het kerkje aan de linkerkant. Helaas, die pastoor is overleden, pastoor Reuten, die luidde altijd de klok als er een Nederlander op weg ging naar een overwinning. Maar dat is alweer van 1989. Gert-Jan Teunissen. Dat waren nog eens mooie tijden. Maar los daarvan, we hebben een fantastische etappe, hebben we vandaag volgens gekregen. Ja, het is een fantastische Fantastische rit. Nu hoor ik uh, 43 seconden. Maar dat is het verschil naar de Gent toe volgens de organisatie. En 1 minuut 5 wordt nu gegeven. Terwijl ik inderdaad het kerkje zie opdoemen. 1 minuut 5 wordt gegeven als verschil tussen Contador. En het groepje met Andy Slenk, met Frank Slek. Die daar de Gent in de vette inderdaad zien rijden. En net zagen we ook een uh, versnelling van uh, uh, Andy Slek. Maar de rest kwam terug. En hier gaan we dan door die groep waar het echt helemaal knikt. Knal en knal Oranje is. Hier gaan we door die bocht heen met heel erg veel Nederlandse. Nee, ik ben Sjoos niet, ik ben, ben Sebastiaan. Met heel erg veel Nederlandse supporters. Ze zijn er nu al heen en dat is op 1 minuut en 5, Guido. 1 minuut en 5 van Alberto Contador. Nou, we hebben in ieder geval één correct tijdverschil. Uh, niet met dank aan de organisatie, want die zijn de weg letterlijk kwijt. Maar het uh, timen blijft toch altijd het beste. Maar het is zo ongelooflijk moeilijk op zo'n uh, bizarre berg. Uh, de tijdwaarneming moet u voorstellen in de Tour de France. Die zit gewoon op motoren. Die zouden dat toch wel prima moeten kunnen doen. Die geven nu 57 seconden. Sanchez en Roland op 23 seconden van Contador. Nee, nu zelfs op 19 seconden van Contador. En Feclaire nog steeds op 249. Rijdt die dan nog niet echt weg, Contador? Het ziet er allemaal nog steeds zo gestroomlijnd uit. Het ziet er nog steeds zo fris uit. Het lijkt nog steeds alsof hij iedere keer weer een versnelling weet te vinden in de manier waarop hij klimt. Wat is het toch ongelooflijk hoe die hier naar boven rijdt. En één keer ben ik achter Marco Pantani naar boven mogen rijden hier. Dat was nog op de motor in de tijden dat ik op de motor zag. En ik heb nog nooit een man zo hard omhoog zien rijden. Die moest zelfs remmen in een van de bochten. Hallo, denkt u er even aan. Remmen bergop in een bocht op Alpen-du-West. Dat was Marco Pantani. Nou, zo hard gaat dat door niet. Maar hij heeft nu wel 40 seconden op Velits en de Gent. 58 seconden op de echte achtervolger. Remmen in een bocht moeten wij ook zo nu dan doen. Maar dan is het om mensen te ontwijken zoals... Net ook in die bocht. Met al die Nederlandse fans daar links en rechts langs de kant van de weg. Hier ook spandoeken. Bouke Mollema wordt gegroet. Maar dat duurt nog even voordat uh, Bouke Mollema langskomt. Die zit hier achter Al zou die hier niet al te ver achter zitten. Maar stoppen is nu geen optie. Wij rijden door. Achter het groepje waar Andy Slek nogmaals een keer weer versnelt. Maar de anderen in dat wiel. Frank Slek en Cadel Evans op die minuut. Dus achter Alberto Contador. Contador daar bezig, een spandoek, een bord aan de kant van de weg met Contador. En Espanja, een man in een Anastana shirt die helemaal gek wordt. Maar die blijft gelukkig wel aan de kant. En ik moet eerlijk zeggen, het paadje blijft in ieder geval nog prima voor Alberto Contador. Even kijken, oh, oh, oh, Verclair. Verclair toch, die vloekt daar tegen een paar Nederlandse supporters die eigenlijk helemaal niks doen. Want ze staan gewoon aan de kant. Misschien dat ze hem uitjouwen. Ja hoor, ja hoor, hij is kwaad. Ik denk dat ze hem uitjouwen daar. Ik denk dat ze iets Vervelends tegen hem roepen. En Verclair scheldt gewoon terug. Die uh, zie je gewoon dat hij dat vloeken op zijn uh, lippen heeft. Verclair die er helemaal niet tegen kan dat hij wordt uitgejouwd. Slechte verliezer, die Thomas Verclair. Ik zeg het maar even. Komt dat door aan de leiding? Op 18 seconden Sanchez en Rollo. Op 40 seconden Velits en de Gent. Op 59 seconden Schleck. Slack, Danielson, Heschedaal, Perro, Evans en Cunego En op 2 minuten 54, bijna 3 minuten, Thomas Vukler. Wij zitten nog steeds achter dat groepje met Slack. En ik zoek naar die man in dat Astana-shirt. En die man met dat Spaanse spandoek. En die passeren ze volgens mij nu. En dat is op 1 minuut en 3 seconden van Alberto Contador. Het wordt chaotischer en chaotischer. En je had het net over een, over een breed pad. Ja, zo nu en dan is dat pad breed. Maar we passeren toch ook stukken. Nou, daar kan eigenlijk alleen nog maar de auto op een normale manier langsrijden. Ik kijk weer over de neutrale materiaalwagen heen. En dan zie ik daar in de vette dat groepje met Andy Slek, met Frank Slek. Daar zit ook Cadel Evans nog altijd bij. Koenigo gaat nog altijd mee. Zij gaan weer door een bocht. Verder omhoog hier de West op. Maar dus nog altijd op die dikke minuut van Contador. Zeker, nog steeds een minuut voor dat groepje. Wat is het dan toch mooi? Het verschil wat je nu toch ziet in de beleving van al die mensen aan de kant van de weg ten opzichte van Alberto Contador. In het begin van de tour tijdens de presentatie werd hij nog uitgefloten op het podium. Nu denk ik, oh, oh, hij deelt echt een tik uit hoor. Hij geeft iemand een slag midden in zijn gezicht. Gewoon omdat die toeschouwer met een soort microfoon bij hem gaat lopen. Ik hoop niet dat het onze collega's zijn van Radio 2 die daar in die bocht stonden. Maar eh, die krijgt echt een klap vol op zijn gebied van Alberto Contador. Terwijl ik het er net over had dat hij tegenwoordig toch heel anders wordt benaderd. Het heeft allemaal te maken met het feit dat hij heeft betoond dat hij ook maar een man van vlees en bloed is. Dat hij ook kan verliezen die etappe van gisteren. En dat hij nu zo'n leeuwen hard toont door in deze etappe gewoon maar weer in de aanval te gaan. Alberto Contador dus. Daarachter dan die twee. Sanchez en Roland. Daarachter dan weer Felix en de Gent. En dan natuurlijk Slek Slek, De beide is Frank en die Slek En uh, Cadel Evans. En laat dat ook even duidelijk zijn. Evans loopt geen grotere achterstand op op de broertje Slek, Dus dat kan nog wat worden morgen in die tijdrit. Andy Sleck die staat uh, binnen de minuut van uh, Cadel Evans. Iets minder dan een minuut, 38, 58 seconden. Dat moet hij dus zien te houden morgen in de tijdrit. Daar gaat Contador. Mensen aan de kant. Daar komt misschien wel de winnaar van de etappe. 22 seconden heeft hij, hoor ik nu, op uh, uh, Rollo en op Samuel Sanchez. En het groepje met uh, Frank en Andy Sleck en met Cadel Evans zit inmiddels in de laatste 5 kilometer. En Evans, die zou kijken, die gaat hij gaat mee met uh, de gebroeders Slek. Want hij is de betere tijdrijder van, uh, dan de twee gebroeders Slek. Hij kan uh, die discipline van het wielrennen veel beter. En is daarmee dus in het voordeel. 43 seconden de achterstand van Thomas de Gent op Alberto Contador. En dan hoop ik dat ze dadelijk ook gelijk de achterstand gaan noemen van deze groep. Maar ik heb het idee dat dat een beetje stabiliseert op die ene minuut. Nu gaan we dat horen. 1 minuut en 5 seconden achter Contador... De uh, nummers 2, 3, 4 en 5 van het algemeen klassement. Andy Slek, Frank Slek, Evans en uh, Damiano Koeniggo. Ook wel leuk om te zien. Hè? die Slek die even zijn oortje uitdoet, Denkt, uh, nou ja, die ploegleider die kan me even gestolen worden. Ik ga even praten met Kadel uh, Evans. En uh, aan Evans vraagt hij van, joh, hoe zit jij erbij? Gaan we nou nog tempo rijden hier? Of uh, hoe zit dat? Maar uh, Evans die schudt het hoofd. Die maakt duidelijk van, joh, ik heb het niet meer. Frank Slek nu weer op kop. En dan zien we daar uh, nog steeds weer het groepje ook van Thomas Vuckler. Ja jongens, het is niet meer zo interessant om dat te zien. Verkler kwaad natuurlijk op al die supporters. Die lachen in zijn richting. In de richting van de gele trui die vandaag ontroond wordt. Die weet dat hij die trui kwijt is. Want hij rijdt inmiddels boven de drie minuten van Alberto Contador. We willen zien wat daarvoor gebeurt. We willen zien wat er bij de, bij de Schlekjes en bij Evans gebeurt. En bij Coenigo. Want daar gaat dadelijk ook wat gebeuren hoor. Want dat gepraat, dat had ook een doel. Dat kan niet anders. Ze rijden nu op 1-0-3 van Alberto. En op een gedeelte waar het 10% omhoog loopt, zien wij op de borden links en rechts langs de kant van de weg. Zwaar stuk dus hier op de Alpduwest. Maar het paadje, ach, ach, ach, het is echt maar één auto breed op dit moment. Waar dat groepje met Andy en Frank Slek zich doorheen wurrend een smal pad aanvallen. Het is eigenlijk onbegonnen werk geworden hier daardoor op de Alpduwest. Want er rijden natuurlijk ook nog motoren en auto's voor. En dat is toch erg jammer. Misschien kan jij vertellen, Gio, waar de drang ik beginnen. Kunnen zij weten wanneer ze kunnen aanvallen? Ja, dat duurt nog wel eventjes hoor. Dat is pas als je de buitenkant van alpen binnenkomt. Dan heb je nog een kilometer of, nou drie, zo'n beetje te gaan. Dan zien we de dranghekken. En ik kijk naar de achtervolgers, Sanchez en Roland. Uh, Samuel Sanchez, de Olympisch kampioen. Ik zei het al, de duivel uit Oviedo, daarboven in het noorden van Spanje. Vlakbij de Picos de Europa. Mooi altijd in de Vuelta. Hij kan ook klimmen hoor. En samen met Pierre Roland komt hij steeds dichterbij. Want het gat is nog maar 18 seconden tussen Contador en uh, die beide achtervolgers. daarachter dan nog Felix en de Gent. En dan hebben we de achtervolgende groep op 1-0-7. Dat blijft dus uh, allemaal uh, stabiel en dat is allemaal in het voordeel voor wat betreft het algemeen klassement voor Andy Slek en voor uh, Frank Slek die de laatste vier kilometer in zijn gereden en voor Cadel Evans komt op op 4,29 in het klassement van Andy Slek. Trek daar een minuutje vanaf, heb je het over 3 minuten en 29 seconden en dat is toch een groot gat hoor in het voordeel van Andy Slek ten opzichte van Contador. Maar wordt hier nog aangevallen of blijft het een status quo? Voorlopig is het... Dat laatste tussen de dranghekken nu door. Waar de mensen helemaal diep overheen gebogen zitten. Of zitten, staan. En dan zien ze dat groepje met de slekjes voorbij komen. Met Koenego er ook nog altijd bij. En met diep ineengedoken als altijd. In dat zwart met rood. De Australier Kedel Evans. Jongen, jongen, jongen, jongen, jongen. Het wordt nog spannend door om de etappe-overwinning hier op Alpen. Die best met die twee die komen steeds dichterbij. Nu hebben ze een gaatje van iets meer dan 100 meter op Alberto Contador, Samuel Sanchez en Pierre Roland. Ze komen dichterbij, ze zien hem gewoon rijden. Zij rijden inderdaad nu lekker veilig binnen die hekken. En dan zie je de grima's op het gezicht bij Alberto Contador. Ja, gisteren een day, gisteren niet goed. Dan vraag je je af, kan die dan inderdaad een dag later zoiets onvoorstelbaars laten zien als wat hij nu doet? Of moet hij nu de tol gaan betalen? Alberto Contador daar in de problemen. Die twee die komen dichterbij. Maar die twee die gaan stilstaan. Misschien dat Sanchez denkt van ja, maar ik rijd het gaatje niet dicht met mijn landgenoot. Doe jij dat nou lekker Pierre Rollo? Ja, en ik zie ze rijden. Eén etage waarboven, waar wij zitten... daar zagen we Contador. En inderdaad, een veel hoger tempo bij Samuel Sanchez en bij Rolla. En nu zijn wij ook de hoek om gegaan. En dan kijk ik weer naar dat rode nummer van Andy Slek. Gisteren de rennen met de meeste strijdlust. Vandaag is Contador uitgeroepen tot de rennen met de meeste strijdlust. Maar dan zal het er niet toe gaan. Hij wil die rit op de Alpe d'Huez winnen. Die grote naam in de Alpen, de Alpe d'Huez. Maar ze komen heel rap dichterbij... En hier wordt tempo gereden en niet aangevallen. Ja, er wordt tempo gereden en niet aangevallen. Wij zijn voortdurend het beeld hier kwijt. Dus we weten wel wat de verschillen zijn. Sanchez en Roland, die zijn wel dichtbij. Die komen nu op 12 seconden. Kijk nu weer naar Thomas Veclaire daar vooraan. Ja, het is niet groot hoor, dat verschil. Hij moet ervoor knokken. Hij wil natuurlijk die overwinning hier pakken. Dan heeft hij toch een beetje eergevoel in zijn lijf. Dan heeft hij eerherstel. Natuurlijk hij heeft de Giro oppermachtig gewonnen. Daar heeft hij huis gehouden. Heeft hij Iedereen helemaal weggereden. Wat krijgen we nu? Krijgen we een demarage uit de groep met de favorieten, met Evans en Slek. Ja, het is Damiano Koenigel op iets meer dan drie kilometer van het einde. Die in de aanval gaat. De nummer vijf in het algemeen klassement van deze Tour de France. Pakt een paar meter. Andy Slek blijft gewoon tempo rijden met Frank Slek in zijn wiel. Ah, daar is Evans. Ik was even Evans kwijt. Maar die zit zo diep. Die zit gewoon in het wiel van Andy Sleck. Dat is het duel. De wedstrijd in de wedstrijd hier. Een duel, of eigenlijk een, een duel tussen drie man. Kan dat taal technisch gezien wel? Vraag het me af, maar het duel tussen de broertjes Slek en Kedal Evans. Frank Slek kijkt even in het gezicht van Andy Slek. Ze praten even met elkaar en ze zien dat het zo wel goed is voorlopig. Slek, Frank Slek aan de leiding, Evans daarachter en dan Andy Slek. En ze gaan erbij komen hoor die twee, want het gaatje wordt kleiner en kleiner. Samuel Sanchez, Pierre Roland in gevecht met Alberto Contador. En wie heeft dan straks hier op die hellende aankomst hier op Alpen die West. Wie heeft dan uh, uiteindelijk de beste benen? De beste sprint uh, in uh, de benen. Dan kijken we weer. Contador nog steeds. Sanchez en Roland daarachter. Dan hebben we Felix en de Gent ook nog steeds. Maar ja, die doen niet echt mee natuurlijk. Dan Coenigo. En dan die achtervolgers. Ze zijn erbij! Ze zijn erbij! Het schiet Contador met het hoofd omlaag. Misschien spaart hij zich nog voor die laatste meters. Maar Sanchez, Roland en Contador bij elkaar. En dan krijgen we meteen een demarage van Pierre Hollande en dat kost Samuel Sanchez de kop. Het is Contador die aan het wiel meegaat. Contador die meegaat zou wel eens schutzig kunnen uitpakken voor hem, want dat betekent meer tijdverschil. Het verschil trouwens met de gele trui, drie minuten en vier seconden. Och, och, och, Contador, Contador, die dus op weg uh, le le leek naar de zegen... maar nu dus met Rolanda samen vooraan. Inderdaad, één etage hoger, 1 minuut en 10 seconden. Het verschil naar de groep waar de status quo nog altijd heerst... waar Frank Slek op kop rijdt, Andy Slek in zijn wiel zit. Hij die gisteren, oh, er staat gewoon een man midden op de weg... ja, zou ik ook lekker doen joh, als de dranghekken er staan, waarom niet... Maar hier rijden ze dus uh, gewoon in tempo omhoog. En ik hoor Gio op de tourradio over een nieuwe aanval van Roland. Ja, hij blijft maar aanvallen. Maar het is een soort uh, baansprint uh, van links naar rechts. Een beetje, in. nou ja, het is een gekke vergelijking hoor. Maar Johnny Longo en Leontien van Moorsel... toen uh, op de flanken ook van Alpe de Wesse in de Tour Féminin. Maar uh, iedere keer weer probeert hij Roland. En dan gaat hij weer aan. En dan heeft hij Contador in het wiel. En nou krijgen we een aanval bij jou, Sebast. Ja, Cadel Evans inderdaad. Ik zie het op het moment... Dat... Dat we de bocht uitkomen en ik me aan het verwonderen was. Over het gejuich gaat Evans aan en gaat Andy Slek mee. En blijven de anderen zitten. Frank Slek kan niet mee. Evans en Andy Slek zijn uh, gedemareerd uit deze groep. De nummers 2 en 4. 2 is Andy Slek in het klassement virtueel. De gele truidrager. En die uh, nummer 4 in het klassement voor vandaag. Kadel Evans. Evans dus op de pedalen. Slek in zijn wiel. En zij komen nu al bij Damiano Cunego. Hesjedal is eraf, Danielsen is eraf, Sleck is eraf en ze komen inderdaad bij Koenigo in het wiel. En daar vooraan zagen we een demarage van de man, de Fransman, de ploeggenoot van Thomas Veclair, Pierre Roland. En die lijkt weg te rijden bij Contador en bij Sanchez. Even kijken wat het gaatje is. Ja, er is wel een gaatje hoor van 50 meter. Contador heeft het beste gehad. Contador moet laten lopen. Sanchez moet de achtervolging gaan leiden. Maar Roland heeft inmiddels een gaatje. hoor 100, 150 meter. André kilometer nog te rijden. De Fransen, voor zover ze hier zijn op Alpen du West, ja, die worden gek, want dan gaan we misschien wel een Franse etappe overwinning krijgen. En nu gaat hij dat tunneltje onderdoor, die houten tunnel daar, midden in het dorp, in Alpen du West. En ook de achtervolgers inmiddels binnen de twee kilometer. Ja, Contador, of uh, Contador, moet je mij horen, die zit er in de achtervolging op. Roland, en die slack Evans en uh, Damiano Cunego inderdaad in de laatste twee kilometer. Evans doet daar het meeste werk. Evans zit daar, in, of uh, Andy Slek zit in het wiel. En dan die kleine Damiano Cunego. Tom Danielson probeert er nog naartoe te rijden. Maar dat lukt hem niet. En Frank Slek zit daar ergens nog tussen. In de laatste twee kilometer. In de straat inmiddels van Halp Pierre Roland gaat het doen hoor. Die gaat het hier afwerken. De man uit Jean in Frankrijk. Even kijken hoe oud hij is. Hij is 24 jaar oud pas. Dus een jonkie nog. Dit is wel een mooie voor de toekomst hoor. Heeft Thomas Verclaire al bijgeslaan. In heel veel etappes. Met name in de Pyreneeën. En hier gaat hij op weg naar een uh, legendarische overwinning. Overwinning op Alpen d'Huez. West. Die mag hij bijschrijven. Dan kan hij een mooi contract tekenen voor volgend jaar. Want hij is er al dichtbij hoor. En die twee achtervolgers, Alberto Contador en Samuel Sanchez, die rijden inmiddels al op ruim 12 seconden. Die gaan het niet redden. Daar ziet hij de boog van de, van de, van de kilometer nog. Kilometer nog uh, tot de finish voor Pierre Roland. Gaan de Fransen toch nog een rit zeggen behalen in deze tour? Terwijl wij even dat bruggetje onderdoor doorgaan even goed blijft zo. We zijn dat bruggetje onderuit. En eh, nadat nou, ze al dat succes hadden met Thomas Verklerk. Wij halen hier Hesjedal in. Wij halen hier, halen hier Tom Danielson in. En dan zien we daar in de vette Cadel Evans met die uh, diepe houding op de fiets. Daarachter Andy Slek, Koenego en Frank Slek staat op het punt om terug te keren bij hen. Eén kilometer nog voor de achtervolgers. Voor de twee man, voor Alberto Contador en Samuel Sanchez. 14 seconden de achterstand op Pierre Roland. Pierre Roland is dik bezig nu met de laatste kilometer. Moet hij even oppassen. Dat bochtje. Joop Zoetemelk. We weten het nog wel. Op weg naar een overwinning. Die gleed daar toen onderuit. Maar Pierre Roland die weet waarschijnlijk wel hoe lastig dat is. Hij komt hier alleen af op de finish. Heel veel heeft hij nog niet gewonnen in zijn carrière. Drie overwinningen. De laatste was afgelopen jaar. In mei was dat. In 2010. Het circuit de Lorraine. Een etappe naar Belleville. Daarvoor won hij al een keer de Tour de Limousin. Daarvoor won hij een keer de Tropical Amisso bong in Afrika. Maar ja, dat is, uh, zijn koersen die tellen niet mee. Uh, Sanchez die springt weg bij Contador. En dan komt Rollo door die bocht. Linkerbocht. Niet alleen een linkerbocht maar ook een linkerbocht. 200, 300 meter nog is het tot de finish. En dan weet hij gewoon dat hij de etappe heeft gewonnen. Pierre Rollo. De krijgt dus van uh, Thomas Verclay. Nu door die bocht heen. Blijf op de fiets zitten zou ik hem willen adviseren. En hoor eens even hoe er hier gejuicht wordt. Pierre Rollo. trekt er nog een aardig sprintje uit hoor. Die is nog lang niet kapot. Dit is een man die kunnen we toch voor de toekomst wel gaan verwachten. Hij kan goed klimmen. Hij kan er goed aankomen ook. Prachtige overwinning hier. Voor Pierre Roland. Hier komt hij af op de finish. Handen omhoog. Hij wint de etappe. Na Alperi West. Met een gemiddelde van 34 km per uur. En Samuel Sanchez wordt tweede. Alberto Contador wordt derde. En Sebastian, wat gebeurt erachter? Daarachter wordt er nog altijd gekeken tussen Andy Slek. Die 57 seconden voorsprong heeft. In het algemeen klassement van de Tour op Cadel Evans. En ik denk dat ze met dat verschil morgen de tijdrit ingaan. Dat dat het verschil gaat zijn. De inzet tussen Evans en tussen Andy Slek.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 En 55 seconden is het verschil van Velitz. Evans verliest 57 seconden. Het is allemaal niet veel hoor. Koenig ook over de streep. De Gent over de streep. De beide slekjes over de streep. Tenminste Andy Slek komt daar over de streep. En dan zien we hier de sprint van de, de twee mannen van Garmin. Van Danielson en van Ryder Hesjedal. Die zijn dus ook geklopt. Nou, nou, nou, nou. Uh, Andy Slek hangen tegen het hek. Die is even die... Dit is Frank trouwens. Frenk Slek hangen tegen het hek. Die is even... Diep gegaan. Nee, Andy was het toch. Natuurlijk. Andy Slek. Jongen, wat zijn ze diep gegaan? Frank Slek ook binnen. Even kijken hoor. Zij komen hier binnen op. Nou, ik zeg zo'n 55, 56 seconden van de winnaar... Dat ...betekent dat ze maar 40 seconden verliezen op Contador. De coup van Contador is dus mislukt. Maar alles ligt nog open voor morgen voor die tijdrit. Wat een prachtige rit is dat. We krijgen nu nog een sprintje hierachter. Dat zijn allemaal geklopten. De witte trui, die raakt die kwijt aan Pierre Roland. Tarame dus uit de witte trui. Pierre Roland, de nieuwe drager van de witte trui. Pierre Roland, ook de glorieuze winnaar van deze fantastische etappe. Ik kan het niet anders zeggen naar alpen dues. Schitterende etappe, Aard Vierhout hebben we gezien. Prachtige etappe, werkelijk. Er komt daardoor vroeg aangevallen, hele dag uh, gereden. En zijn beloning is, uh, is er uiteindelijk niet gekomen, hè? Nee, maar wel voor, uh, wel voor de toeschouwers en wel voor ja. ons. En het is een uh, geweldige etappe om, om, om dit zo te zien. En... Ja, wie er ook over de streep komt. Nummer 1 tot en met uh, degene die nu nog steeds binnenkomen. Ze vallen bijna van de fiets af over de meet. En dat wil wel toch wel iets zeggen over een etappe van 110 kilometer. En Contador heeft zich wat dat betreft wel een ware... Uh, hij doet afstand van die troon, maar hij doet het wel met eer hè, vandaag. Want dit maakt wielrennen ook wat wielrennen zo groot maakt. Hè? Absoluut. Hij mag met zijn, uh, met zijn schouders recht naar achteren... verder uh, de toer uitstappen straks en, en uh, over de Champs-Élysées rijden. Want ja, strijdend ten ondergaan, ja. daar, is, uh, daar is niemand slechter van geworden. We hebben een nieuwe gele truidrager, die Schlek. Dan volgt zijn broer uh, Frank uh, Evans, uh, we gaan eerst even de, uh, de finish meemaken... Mee van de nummer 4 van het klassement inmiddels, Gio. Ja, ik ben benieuwd of hij hier op die finish ook vuur speelt... in de richting van al die toeschouwers. Maar uh, Thomas Verclair komt nu over de streep... inmiddels drie minuten en 11 12, 13 seconden verstreken. Hij perst er nog wel een sprintje uit uh, ja, van links naar rechts... Uh, maar inmiddels dus dik drie minuten verstreken. Drie minuten en 21 seconden is zijn zijn achterstand. We wisten het al. Hij is de gele trui eh, kwijt. Hij is de gele trui in ieder geval kwijt aan Andy Slek. Maar we hebben verder nog geen berekeningen hier op de computer gekregen van het eh, klassement. We weten in elk geval dat Slek de nieuwe gele trui drager is. Dat die Pierre Rolland de nieuwe witte trui drager is. Dat Pierre Rolland de etappe wint. Andy Slek pakt ook de bolletjes trui. Dat moet er nog even bij gezegd worden. Ook dat is heel erg knap. Maar wat een etappe zeg. Wat gebeurt er? Veel te veel om allemaal na te vertellen. Wij kijken toch even snel al, want de Tour staat nu echt op zijn hele beslissende punt. Andy Slek heeft die gele trui te pakken. Hij stond op Evans voor 57 seconden. We weten niet zeker of er één of twee secondes in het voordeel van Evans geteld kunnen worden. Nee, ik denk het niet. Klassement schijnt er nu te zijn. Gio, heb jij het klassement? Ja, zeker Klassement. Andy Slek, eerste plek. Frank Slek. tweede plek. 53 seconden van Andy Slek van zijn broertje vandaan. Dan Cadel Evans binnen de minuut. Dus haalbaar in de tijdrit. 57 seconden. Thomas Verkler nu gekomen. Klopt, 2 minuten 10 seconden. Koeningo vijfde op 3,31. Die tellen allemaal niet mee. Contador weer geklommen, 3 minuten 55 vijf seconden. En dan Sanchez, Basso, Danielsen en Roland. Hebben we in ieder geval de top 10 van het algemeen klassement. Voor die allesbeslissende tijdrit van morgen. Want het gaat een mooie worden hoor. Drie man binnen de minuut. Riemann, binnen de minuut mogen we zeggen, Aard, toch dat Frank Schlek uh, gezien is. Gezien zijn capaciteiten normaal gesproken in een tijdrit. Uh, Evans zal zich over die vier seconden ten opzichte van Frank geen zorgen maken. 42 kilometer, 57 seconden. Zeg het nog even in 30 seconden voor het nieuws. Dat Andy Schlek de toer gaat winnen en dat uh, Thomas van Kleer dus niet in het geel staat. En dat Andy Schlek uh, voldoende heeft om Evans uh, achter zich te houden? Het wordt een strijd en het wordt een strijd waarschijnlijk. Het kan het om die negen seconden gaan waar we vorig jaar ook voor stonden. En daar gaat het ook weer naartoe. En de Tour is nog steeds niet beslist. En we hebben nog twee dagen te gaan. Maar 57 seconden, 42 kilometer. Wie staat er zondag op de champs élysées in het geel? Ja, ik, ik, dan ga je toch voor Andy. Ga jij toch voor Andy. Wij gaan voor het nieuws van 6 uur. En daarna zijn we bij u terug met bespiegelingen, beschouwingen, actualiteiten. Wou u op de hoogte van de ontwikkelingen in Noorwegen, uiteraard. En ook kijken we terug op deze prachtige tour-etappe. Dan kom je tot twee dingen. Tjupin. Ik heb eigenlijk maar twee dingen. Twee dingen. Presenteert de zomerserie Het Recht van Spreken. Elke maandag en vrijdag in juli en augustus gesprekken met ervaren vakmensen. Met recht van spreken. Straks is mijn gast Robert Dijkgraaf, hoogleraar natuurkunde en wetenschapper met een missie. Waarom is er ruimte en tijd? Waarom is het heelal zo groot? Waarom is er maar één? Robert Dijkgraaf over zijn passie voor de wetenschap en de rol van de wetenschap in het alledaagse leven. Met recht van spreken in twee dingen. Waarom ben ik hier? Straks tussen acht en half negen. Radio 1, het nieuws van alle kanten.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 A Solitary Man van Jonathan Jeremiah. Macro Mega Mania. Miele stofzuiger voor maar 99,99 ,99 euro.